Rudy Vendricht met het NOS Journaal. noord holland omdat de gemeente geen haast maakt met drie bouwprojecten. Volgens het provinciebestuur heeft BVW zich daarmee niet gehouden aan afspraken. De gemeente wilde de 3 miljoen gebruiken voor de bouw van een havendam, een zorgtreffpunt en een fietsenstalling bij het station. Volgens Noord-Holland komt het zelden voor dat subsidie aan een gemeente om zo'n reden wordt ingetrokken. Beverwijk is zeer verbaasd en wil van de provincie tekst en uitleg.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 De Amerikaanse acteur Peter Volk, vooral bekend van zijn rol van de show van de politieman Columbo, is in Los Angeles overleden. Hij heeft al geruime tijd aan Alzheimer. Peter Volk speelde van 1968 tot eind 2003 in de tv-serie Columbo en won met die rol in totaal vier Emmys en één Golden Globe. Columbo was een met op het oog slome speurneus die rondreed in een oude Peugeot. Volk speelde ook in een aantal speelfilms en kreeg voor die twee rollen een Oscar-nominatie. Peter Volk is 83 jaar geworden.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 Feel that pa ra ra ra ra pa ra ra ra ra pa Aller beste beats en ja, mijn naam is DJ JK en we trappen af met deze nieuwe plaat van Patrick Hagenaar. Sex ik ken nu wel vast wel die bekende sample, waar is die toch ook van? Hey, twee uur lang zie je het, wat gaat dat allemaal betekenen? Nou, ik heb hier een hele hoop nieuwtjes, namelijk het nieuwtje van de Club vroeger in Bloemendaal. Komende zondag is daar een heel leuk feestje, ja, morgen ook al, maar dat straks meer in de partykite. En over die partykite gesproken. Rond die klok van 10 voor 10 staan alle hete feestjes op een rij. En vandaag hebben we ook gewoon een, hard, of een hardcore feest in die partyguide zitten. Dus reden te meer om gewoon eens een keertje naar te blijven luisteren. We hebben een nieuwtje over 538, onze collega radiostation. We hebben een gratis dansfeest voor alle honden anders. Het zit er allemaal aan te komen. Als we tijd hebben, we gaan, gaan we ook nog eventjes terugblikken op de tweets van deze week. Of... We pakken gewoon lekker actueel de tweets erbij Ik zeg in één woord Een heel vol programma En dan dat tweede uur Wat gaat dat worden Nou ik heb speciaal Van ene meneer Axel een hele gave cashmix Toegezonden gekregen En geloof me Hij is ontzettend dik dus dat kun je tweede uur verwachten Genoeg gepraat Door met lekkere muziek Wat dacht je van deze LMFAO Party rock Denk je nou, die keren we zo langzamerhand wel. Hij gaat gekker worden. Hij wordt helemaal gehoud. Kim Pei heeft hem onder handen genomen. Met dit als resultaat. Zie je dit nou, Zandvoorts Grootse Dansvloer. Of nou ja, Zandvoorts Barbecue op dit moment voor de CFM Studio. So En is hij lekker of niet? Nou, ik zeg gewoon doen Helemaal lekker LMFAO Party Rock In de Kim V Remix En dan is het tijd voor een nieuwtje Komende zondag, 26 juni dan is er weer een ex-pornstarfeetje bij beachclub Bloemendaal. En ja, ik kan maar één ding zeggen, dat gaat heel gezellig worden. Het thema deze keer is Saint-Tropez. En ja, het gaat toch een graadje rond 25 worden. Dus dat belooft heel veel gezelligheid. Ja, kijk, dat zijn nog eens de berichten waar we echt blij van worden. Met de grootste zorgvuldigheid en in nauwe samenwerking met het KNMI. Heet Ex-Pornstar Elitair Nederland. Zondag 26 juni, van harte welkom op de tweede Ex-Pornstar editie op Beach Club Vroeger. Saint-Tropez. Helaas zijn de Carol tickets uh, volledig uitverkocht. Maar ja, dat betekent niet dat er alle kaarten uitverkocht zijn. Deze kaarten zijn te koop via www.expornstar.com. En ja, dan wil je weten natuurlijk waarom moet je daarheen gaan. Nou, ik heb hier de lijnen voor je. Om twee uur trappen ze af met Fabian Kultzar... ...gevolgd om half vier... ...WHMS en Tessie Moore. Om vijf uur staat Tony Chacha behind the wheels of steel... ...en om half zeven hebben we Beggy Begovic. Om acht uur is de beurt aan Billy de Klit... ...en om kwart over negen geeft hij de beurt over aan Chicky de Hitmachine. Om half tien komt Fato Gonzalez zijn kunstjes vertonen... ...en om half zeven in de binnenzaal... Dan heb je de Kassie op Percussie en Saxi Mister S. En we hebben ook nog... ...om Tony Chacha om 11 uur tot 12 uur... ...afsluitend in de binnenzaal. En het wordt allemaal groot door MC Sherlock. Ja, de kaarten zoals ik al eerder zei... ...zijn te koop via www.expornstar.com... ...of via www.beachclubvroeger.nl Ook kun je terecht bij alle Primera Speciaalzaken... ...en de Free Record Shops. Deze zijn geopend van 2 tot 12... Dan nog eventjes wat kosten die kaarten dan In de voorverkoop zijn ze slechts 12,5 euro Nou voor deze line-up En het mooie weer wat uh, komende zondag gaat plaatsvinden Zou ik zorgen dat je ze zeker in huis hebt Om teleurstelling te voorkomen Ja de dresscode Dat is ook niet geheel ge ge onbelangrijk Cleverous en sexy Jurkjes, elegante beachwear Wit, zwart Ja wit, wit, wit uh, Het is de trendy zonnebrilletje Ik zeg helemaal gezellig een plaat die je zeker voorbij gaat horen komen. Althans, daar ga ik zomaar van uit. Dat is de nieuwe zomerrit. Ik zeg het maar vast. De Koenies. Hij wordt al flink gecensureerd op YouTube en andere internetsites. Maar wij hebben hem hier speciaal voor jullie. De Koenies met Aarslag. Ja, Toka Disco die heeft hem ook helemaal onder handen genomen. Ook een geweldige plaat. En je gaat het nog veelvuldig hier horen. Tijdens het programma. Zie het. Het eerste uur, het tweede uur, het derde uur. Het maakt allemaal niet. Hij gaat zeker voorbij komen de komende tijd. Hou hem in de gaten. Door met nieuwtjes. Goed nieuws voor Radio 538, Want ze hadden namelijk een rechtszaak aan hun broek. Voor het feestje Turn Up The Beach. Dit feestje vindt aankomende 9 juli plaats. Ja, Turn Up The Beach is een grootschalig strandfestival uh, voor 18+. plus Die de bezoekers een zomerse beleving biedt met moderne DJ's als Agrojack, Sidney Samson, Quintino, Ryan Marciano en Sunny James. Ricky Rivaro en Hardwell. Ja, ze hadden een uh, rechtszaak aan hun broek. Want de naam die leek nogal een beetje op het uh, welbekende platenlabel of uh, de cd-release. Het is zo zodat platenmaatschappij CNR uh, recordings dacht van ja, hallo, wat is hier aan de hand? Maar de rechter heeft 58 in het gelijk uh, gelijkgesteld dat er geen, uh, geen probleem is dat de naam wordt gebruikt. Dus helaas voor CNR. Dus ja, turn up the beach. Het gaat gewoon door. 9 juli. I'm zee Nog lekker dicht bij huis ook. Dus zorg dat je die kaarten in huis haalt. Zometeen rond die klok van 10 voor 10. Ja hoor, hij staat weer helemaal klaar. De See It Party Kite. Zorg dat je hem aanhoudt, wat straks de tweede uur ook. Een hele vette nonstop mix van. Axe Dit is Jeff's Antwoord menu. De nieuwe stelt release: Jesse Garcia. Stormy Weather. Doe daar een vleugje David Penn bij en je hebt vrijheid en dit. Jordi Meer. Op jou 106,9. 104,5. Zandvoort's Grote Dansvloer is geholpen. ja, die weet het altijd weer de juiste toon te raken. Stormy Weather in de David Penn Remix. En ja, je hebt het vast al meegekregen. Die BTW op de theater- en concertkaartjes zijn van 6 naar 9 procent, 19 procent gegaan. En ja, we blijven toch een beetje bij de rechtspraak, Want ja, in het kader van de bezuinigingen verhoogde de overheid eerder dit jaar de BTW dus actie hierop spande Loveland samen met meerdere organisaties uit de evenementenwereld een rechtszaak aan tegen de overheid. De verwachtingen over de uitspraak waren positief. Loveland had al een compensatieregeling klaarstaan. om zo iedereen die al in bezit is van een ticket. voor Loveland Festival de teveel betaalde BTW terug te geven. Maar helaas pakte het vonnis afgelopen woensdag toch negatief uit. Oftewel, de BTW-verhoging van 6% naar 19% gaat gewoon door. Ja, toch heeft de organisatie van Loveland Festival besloten haar bezoekers niet te dupe te laten zijn van deze BTW verhoging. Als tegemoetkoming neemt Loveland het gehele BTW-bedrag tijdelijk voor haar eigen rekening. En ja, dat betekent dus dat de tickets nu 55 euro kosten. In plaats van het oorspronkelijke bedrag van 65 euro. Schat toch weer een tientje, oftewel een paar biertjes. Voor degene die reeds in het bezit zijn van een 65 euro. Ticket is een compensatieregeling getroffen. Heb je nog geen ticket, dan kun je ze kopen via Paylogic. Nou ja, de website die weet je wel, wwwp Door met het, een hele gave bootleg. We zijn nog al een tijdje daarop aan het hunten, om het zo maar even te zeggen. hier zie je het. En dat is wel Alice DJ, Better of Alone. Ja, wie heeft ze nou onder handen genomen? Nou, niemand minder dan laidback Luke. Dus hier... It's on for tonight's dance floor. Dallas DJ. you think you're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 Het is wel even wat anders als LSDJ Banner of Alone in de Layback Root Re Look uh, Remix. Maar daar wel tegen. Het is o oh zo lekker. Gewoon lekker van alles. Gewoon kortom, zie het in the house. En ja, wij Nederlanders, wij zijn altijd gek op gratis. En ja, wat dacht je van gratis DSV sneakers in de stad? Zaterdag 30 juli. In Eindhoven gaat dit plaatsvinden. Het gratis toegankelijke D2 Sneakers in de stad vindt zaterdag 30 juli plaats op het Stadhuisplein in Eindhoven. Van 12 uur s middags tot middernacht hoor je hier de Heets House. Voor het derde jaar op een rij georganiseerd door Visionplanners. Planners. In de DJ Booth verschijnt een fraaie selectie top DJ's. Daar komen ze hoor, Crew Fanatics, Hero, Billy de Clit, Biggie Backoffice, Roog Urban, Schizophrenics, Call en Jasmine Le Bon. Hekkensluiter en uitsmeerijter van de dag is traditiegetrouw het duo Shakespeare of de, en Lady B. Beter bekend als Glazer. De DJ's worden begeleid met vocalen en shoutouts van Janto, Busy en MC Dance Tezo. Ja dan nog even wat productienieuws. Het platenlabel Sneakers Music hanteert het motto A Brand New Artist Generation. Die nieuwe generatie DJ's producers laat 30 juli hun nieuwste werk horen. Groovenetics mixt het compilatiealbum Sneakers Music Springer Selection. Hij werkt momenteel aan een aantal eigen releases. Muzikale duizendpoot Beggy Beggevies brengt meer tracks uit dan, hij dan bij te houden is. In het oog springend is onder andere de remix Live Your Life die hij maakte voor Eric Morillo en Eddie Tonek. featuring Shawnee Taylor. Kniftig is de meest recente release van Billy the de Clit. Deze is uitgekomen op playback luxe label Mix Mesh. Ja, en uh, nummer junior van Harry Chuchu Romero. Ja, dat heeft hij is uh, geremixed door Schizofrenics. Ja, kortom, ze blijven maar gaan. Ja, Roog scoort momenteel een dikke hit met het Housequake Festival Anthem Out of the Dark. Wat je vorige week ook hebt kunnen horen in de set van DJ Ramonski. Ja, Irky heeft uh, samen meegewerkt in Housequake. Ja, Funkerman, hij brengt ook heel veel nieuwe muziek uit. Can You Feel It? Ja, een aantal andere nieuwe releases van Jasmine Labol. Ze werkt aan een remake van bekende 80's. Ja, een collaboratie met Caltrix, die op zijn beurt de track 8090 uitbrengt op Hysteria Records. Je hoort het allemaal vast voorbij komen tijdens Sneakers in de Stad. Zaterdag 30 juli op het Stadhuisplein in Eindhoven. Wil je toch nog even meer informatie over het feest en de artiesten? Dan ga je naar de site www.sneakersindestad.nl En sneakers is natuurlijk met een set. Anders kom je bij een schoenenzaak uit. Maakt niet uit. Kan ook leuk zijn. Door met lekkere muziek. En dat is deze plaat. Kreek samen met Junior. Een tijdje geleden heeft hij uitgebracht Unite. En nu is het tijd voor de remixes. En we zijn gek op trommels hier, wij zien het. Vandaar, de modified beats. Let in mix. On to you now I want to unite oh uh, I, I want to unite Met een half van zon, zee, zandvoort en zomerhits. zomerhits. En hij staat on fire. En ja, letterlijk. Want ik zie hier allemaal rook vanuit de verschillende partytenten komen. Want er wordt heerlijk gekookt tijdens Zandvoort Culinaire. Want ook de inwendige mens moet natuurlijk verzorgd worden. You're Swedish House Mafia Met Save the World in the Stim Remix. Hierop zie je het. Op jouw ZFM Zandvoort... En ja, als we het over twee topartiesten van het moment hebben, dan timmeren de gebroeders Sanchez, oftewel Daniel en Juan, flink aan de weg. Hun tomeloze inzet binnen de dancing begint nu absoluut zijn vruchten af te werpen. Hun doorstroming van alleen DJ naar het producervak en het promoter zijn heeft ervoor gezorgd dat hun carrière inmiddels sky high gaat. Daniel heeft de Nederlandse markt veroverd met zijn succesvolle Blabla Imperium, die inmiddels verder dan slechts de grens overgaat. In het buitenland bereiken zijn releases inmiddels de nummer 1 posities in de charts. Zo ook zijn laatste EP, BlaBla 021. Daniel Sanchez Futuring Friends. Hij heeft bewezen een duizendpoot te zijn op alle vlakken binnen deze markt. Zijn broer Juan zit tegenwoordig in hetzelfde schuitje. Na verschillende dikke releases in de, en de oprichting van zijn succesvolle conceptformat in de Amsterdamse Club Air... ...is ook hij niet meer weg te denken uit de Amsterdamse scene. Ja... Wat is er dan nog meer? Ja, 2 juli staan ze samen primetime op de middenstip van de Amsterdam Arena met de nieuwe Innerspace editie van Sensation. Een onopgedragen opgedragen release voor dit speciale evenement ligt er niet om. Ja, dus in het kader van de Sanchez Rule to the World ...zat er een bijzondere editie van Blabla op het programma. Op 25 juni wordt de Studio 80 een plek waar men kan horen wat de Sanchez are all about. Mis deze avond niet, want dit is een one-time-only editie... ...waar beide broertjes een all-nightertje doortrekken. De avond wordt gesupport door een ras echte een Mulder DJ-set. Ja... Kaartjes voor deze avond kun je kopen via Ticketscript. En ja, het is extra leuk. Als een beetje een warming up voor Sensation, hè. Dus wil je dit niet missen. Hij zal ongetwijfeld voorbij komen. In de Seed Party Kite. Hij zit eraan te komen. Nog even geduld. Hij komt echt wel. Na deze plaat. De nieuwe van Eric Morillo. Eddie Tonek. And Shawnee Taylor. Stronger. Tot aan 11 uur is het zie het met zometeen een A Een guestmix van niemand minder dan the One and Only. Axel, hou me hier. En natuurlijk die partykaart, hij staat hier voor mij klaar We beginnen vanavond in Club R Vanaf 11 uur ben je daar weer, kom bij het feest Missism Kaarten zijn 12 van de euro, exclusief fee En zijn te koop via Paylogic De minimale leeftijd is 18 jaar En ja, wie staan er dan in de line-up? Eelblue uit de United Kingdom Jam City uit de United Kingdom En Mika Engine plus Sticks, Saka en Presk dan gaan we naar het feestje. We love this shit. Het vindt plaats in de Amsterdamse club. SK op het Rembrandtsplein natuurlijk. Tja, die line-up ligt er niet om. jean José en Frederik Abbas. Kaarten zijn 12,5 euro exclusief. Fee. En zijn te koop via Paylogic. Ready, Dan gaan we naar de zaterdagavond. Zaterdag 25 juni. Lido Club Night. Het feestje begint om 10 uur. En om 2 uur is het al helaas weer afgelopen in de Lido Club in het Max Eeuwenplein nummer 62. De kaarten... Zijn slechts 5 euro. En weer wil je meer informatie www.hollandcasino.nl/slash Lido Club. De line-up om 10 uur Carita La Nina en om 12 uur Ricky Rivaro. Dan gaan we naar het Circuit Festival, de Pre-Party. Morgenavond in Club Air vanaf 11 uur. Ben je welkom. Kaarten zijn 15 euro. Exclusief fee. En aan de door is always more, oftewel 20 hele euro's. Kaarten zijn te koop via EasyTicket.nl. En ja, wat kun je verwachten, Lydia Zons. Het feestje wat elke week voorbij komt in de Partyguide: dat is natuurlijk framebusters van de resident DJ, Raymundo. Kaarten zijn zoals elke week 16 euro en zijn te kopen via PayLogic. Deze week staat er naast Raymundo roog, Costa Ronsax en de vogels zijn van sexy Miss, It, Miss Bunty. In de Eclectic Deluxe vinden we de Mel Moreno Ja, dichter bij huis is de Slam FM Beach Break 2011 Part 1 En ja, morgen, wat staat er allemaal? Nou, DJ Jean, Real El Conario, Futuring Cubic, Vato Gonzalez en MC Chen de Party Squad, Billy de Klit, Rio, Erik van Kleef, Jeroen Post, Menno de Boer, Reanita en nog veel meer De minimale leeftijd is 16 jaar Kaarten zijn 17,5 euro exclusief V en de voorverkoop is P-Logic. Wil je meer informatie? Ga dan eventjes naar de site van www.slamfm.nl. En om het nog even af te maken: het is natuurlijk bij Beach Club vroeger en het begint om 2 uur middags al tot 11 uur s avonds. Ja, morgen heb je ook het feestje Defcon One. Het is helaas helemaal uitverkocht, dus ga je daar lekker stuiteren. Het feest begint om 11 uur s ochtends al in Biddinghuizen. Op festivalterrein Wallybuild World. Ik ga Even uh, voor de mensen nog ziek te maken die geen kaart hebben: Noise Controller, Technoboy, Headhunters, Zatox, The Prophet, Bioweapon vs. Toneshifters, Stana. We hebben nog Luna en Crypsis. We gaan uh, nog verder, want er staan enorm veel stages: Koen, Illusion, Second Identity. De uh, Activator, Isaac, Scope DJ, Dutch Master, Brandon Hart, Marcel Woods, Ronald van Gelderen, de Hensel en Disco Nova, Dr. The Root, Playboys, nou ja, te veel om op te noemen... Het wordt vast en zeker ontzettend gezellig daar zo. Dan gaan we naar de zondag. Dan hebben we mooi weer in de vooruitzicht. En dan hebben we Latin Village. Dus dat is een mooie combinatie. Op festivalterrein van Spaanwouden. Het begint om 2 uur. Dus Latin Village. In de halve. De kaarten zijn 41,5 euro exclusiefie en zijn te koop via Ticketscript. De minimale leeftijd is 18 jaar. En daarvoor hebben we een line-up van Dir Jesse Garcia, Benny Rodriguez, DJ Gregory, Germanology, Steven Fulein, Brian Chundros en Santos Roga, Mitch Crown. Daarnaast staat ook Millie Mill, Hensel en Disco Nova, Jim Aschier, Nissel, The Party Squad, Manga. Nou, Good Grip, we hebben nog D.Rashid, Jesper Clash, Abster, Artistic Raw, Daniel Mabius, Back to Back met Pride Del Sol. Ja, te veel om op te noemen. Zorg dat je gewoon daarbij bent. Dan hebben we ook het feestje, zoals eerder genoemd vanavond... Ex-Pornstar San Tropez in Biesclub vroeger. Begint om 2 uur met onder andere Vato Gonzalez, Beggy Begovic, Billy de Klit, Tony Chacha. Uh, ja. Ik zeg, kaarten en al zijn 12,5 euro, haal ze in huis... Dan hebben we ook nog het feestje Curls of DJ's bij Bloomingdale. Vanaf 4 uur ben je daar weer. Komt met Rubix, Carilia Speakers, Kennedy, The Flexicon, uh, Claire en Gilles Heel, Alain Delon en Busy. De b komen ook nog een zetje doen. Kaarten zijn 13 euro exclusief V en aan de deur zijn ze 15 euro. Tot slot van deze partykite. Het feestje, hey, bij, bij Woodsock. Kaarten zijn 12,5 euro exclusief V met Michel de Heij, Martin Buttridge en Tiny. Dit was de partyuit voor deze week. Zometeen de live set van Axel. Nu eerst de Firebeats met Keizer. Hou ze in de gaten deze jongens, want ze gaan als een speer. Dit is hier het de deersuur. Zometeen more.